We gaan verder en nooit vergeten dat alles wat we leren, dat is een praktische wetenschap. Dat is geen wetenschap, dat is een wetenschap, de leer, het is de instructie en dat is praktisch. Al lijkt het ons soms moeilijk met al die lettertjes, geef je die lettertjes in. Alles is gemaakt voor de mens. De mens is de. Daarvoor, de, de schepper heeft zichzelf klein gemaakt. Hoe, kijk, zie je hoeveel bekledingen zijn allemaal, hoeveel om, omhulsels. Dat de mens, de, de, het licht maakt zichzelf zo klein, voor wie? Voor de mens. En daarom, daarom wij doen alleen dan dienst, aan het hogere, aan de hogere überhaupt, wat dan ook, wanneer wij... Gebruik maken van wat wij leren. We, want jij bent zelf de creatie, het einde, één station, één station, de kroon van alles. En dat moet niet ontgaan bij ja. jou. Het is niet om iets, om trots groot op te gaan, maar wel, wel waardierende. En ook erna, naar de naar maatstaven ook jezelf opbouwen. Dus aan de ene kant zijn we net als niets, als een stuk uh, vee. En aan de andere kant zijn we, kunnen we meer dan engelen. En dat is iets speciaals. Het is altijd goed dat in de gaten houden. Dat niet voor de engelen zijn, niet de engelen zijn eindstation, niet de engelen zijn het doel van de schepping, maar de mens. Hoe kunnen, hoe moeten we dan voorzichtig met elke mens omgaan? Want elke mens heeft iets speciaals. Uit de piramide, uit al dat, uit alle zielen, uit krachten, alle krachten die er die zijn. En hij heeft iets wat ik niet heb beslist. En dat moet ik zo weten, dat hij heeft iets wat extra niet, dat extra iets is, waardoor als hij komt tot zijn vervulling, dan ook van zijn vervulling, ook komt een stukje aan mijn vervulling. Dat is iets gradieus hoe dat gemaakt is. En dat als we het zo steeds voor ogen hebben, dan zullen we ook zie zie hier zien, wat hij zegt, dat het woord van een sadik die het, wo het woord vernieuwt, dat het komt voor Atik, voor het, voor het gezicht van de Atik te staan. Hoe kunnen we dat zien? Kunnen we het ruimtelijk zien? Dus binnen de mens moet een plaats gecreëerd worden. Binnen de mens. Want net zoals een kaars kan niet schijnen kan je kan hem, kan niet, kan je zonder dat lontje, kan het, geen, kan het geen licht vatten, kan het geen vuur vatten. Zo so, ook de mens kan nergens iets omhoog doen als die geen plaats heeft, makom. Ook de mens moet makom hebben. Dus dat is de plaats wat wij noemen dat rakia, wat hij ook, dat de mens moet dat ook eerst in zichzelf dat, dat, uh, tot stand brengen, waar vandaan komt het, waar, van welke plaats komt het woord, wat hij had vernieuwd, omhoog. Van welke plaats komt het? In de mens. Van de jezoot, natuurlijk, van dat er het welke dan overeenkomt, dat er dat overeenkomt naar kracht met dat woord wat hij vernieuwt. Ja, want dat er natuurlijk, heeft allerlei variaties van alle, ja, want wat, wat hij in de tora, van de Torah oppikt en vernieuwt, dat komt eerst in eerste instantie als extra, uh, wat wij noemen rakia, om uitspansel, extra massage bij wie? Eerst bij de mens en niet bij de malgoed. Eerst moet het bij de mens een stukje massage opgebouwd worden, duidelijk. Dus met de mens maakt het woord eerst zichzelf had that word erst in zichzelf incurvent, let zichzelf incurvent to that vernew the word in zichzelf. Darmay mag die instukje massach by zichzelf in een bepaalde plaats in zichzelf. Okay? And there is a plaats, it moet ten zeer speciale plaats in de in mens, in de in, in, in in in total, totaliteit van de mens, er moet een plaats er zijn dat, waar je dat voelt. Natuurlijk is het altijd verbonden met die jesot. Altijd met dat er het en, Maar dat kan komen van, je weet een woord kan komen van een, van een bepaalde regio, van een bepaald niveau van wat je leert. Ja of niet? Dat kan komen van ACA, of kan dat kan komen van, van Bria, van die, uh, het Salud, van En dat is allemaal in jezelf. Dus het kan ook van niveau zijn. En we weten dat in elke sfera bestaat ook zijn eigen... zijn eigen gesod. Ja of niet? Jesot of wat je jesot. Dus dat moet eerst... in jouw eigen plaats... je moet wij weten... creëren in jezelf... wat wij doen. steeds op elke les... vraag ik ook... volledige, volledige concentratie. Concentratie. En die concentratie, dat is de plaats... Van, waar jij moet de plaats creëren, waar je alle massachim komen, daar ga je het ervaren. Eindelijk. dat is innerlijke plaats. En in die plaats bouw je dan, natuurlijk is verbonden, alles is verbonden, elke is is verbonden met elkaar. En in de jesot, in de aterrit jesot, heb je de, de verbinding van alle sfera's vind je ook terug in de jesot elke plaats heeft de verbinding met alle overige overigenswereld. Maar in die speciale plaats die je hebt, daar vandaan moet je dan uh, die, die verbondenheid leggen met die atik. Hoe? Eerst met stap voor stap, eerst met Asia. Ja, de hele wereld Asia opbouwen, die krachten, en dan de krachten van uh, de volgende wereld, en dan tot de atik van de Zelfs als we dat nog niet ervaren, zelfs, zelfs als ons woord nog niet aankomt, daarnaartoe misschien ergens naar God van de Asia doet er niet toe. Alles wat bestaat, alles zelfs dan, dan schijnt het ook onzichtbaar, schijnt het ook uit naar jouw plaats waar jij had, wat jij had vernieuwd, dat woord wat jij had vernieuwd op het niveau van de hode van de malgoed van de Asia. Dus erg laag. je hoort laten we zeggen. Van de malgoed van de Asia ook. doet er niet toe. Ook dan heb je toch wel het woord omhoog gebracht van in, vanuit die plaats. Speciale plaats die je moet creëren. En dat is de hele bedoeling om een plaats creëren in jezelf. Een plaats creëren in jezelf waar niemand aankomt. Deze plaats moet je niemand vertellen, waar, jou, waar deze plaats is. En niemand anders vertellen. Geen mens moet weten. Of je gaat uitleggen dat. Dat moet je creëren alleen voor jezelf. En praten met niemand vanuit deze plaats. Oké? Okay? Valtijd praat je met mens, met andere mensen, met wie dan ook. Praat je ook zelfs met je leraar. Je praat vanuit de lavush. Je praat, praat vanuit die bekleding. duidelijk, En ook niet van deze plaats. En daarom dat, dat wat, wat men doet als opbiechten. Het is een verschrikking, grote verschrikking. Want de mens mag niet ontbloten zichzelf ten aanzien van de ander. Ten, ten overzien van de ander. Duidelijk, Bedoel ik geestelijk. Maar ook, ook op die manier, ook uh, op andere manieren is natuurlijk ook, moet je dat moet goed weten wat je doet. Maar geestelijk zeggen we, niet in jezelf, uh, dus praten vanuit die plaats die je opbouwt door de zorg, door het leren, door jouw verhouding met het licht. Uiteindelijk is het human, dat is een uh, eindsof. Met niemand daarover, niemand vanuit die positie praten. Dan zal je verlost worden, dan zal je deze plaats, jij zal altijd kunnen uh, rekenen op deze plaats. Je zal altijd kunnen uh, beroep op doen, en altijd bevrijd worden. Altijd bevrijd worden van welke spanningen, van wat er ook mag in de wereld gebeuren. En dat kan je niet kopen, door niets kan je het kopen. Dat is er bijzonder belangrijk. Want wat we zien in de, kijk, uh, het leven in deze wereld is erg glibberig. Niets, door niets kan men de zichzelf, hoe zeg ik dat, redden in deze wereld. Gisteren was een zeer grote miljardair uit Georgië, een Georgisch miljardair, was uh, ingeslapen. in. <laughs> Zo so hard ingeslapen. 52 jaar, zo'n so, miljardair, een multi multi-multi-miljardair, woont in, in, in uh, Engeland. En <laughs> heeft zo'n so groot paleis, veel mooier dan de Buckingham. B yeah? Buckingham, ja? Yeah? Buckingham. Buckingham, Buckingham Palace, Zo'n so, so paleis heeft je nog mooier dan dat. En, uh, en steeds geweldige business, businessman, erg allure grote man. En die werd dan ingeslapen zo. zo. En niemand zegt, hij uh, wist nooit van ziekte. <laughs> maar opeens gewoon dood gevonden, dood gevonden. Eigenlijk, en niets redt de mens. Niet geen geld, niets. Eigenlijk Zo zit het in elkaar, dus het is... Kijk, betekent dat dat een mens moet geld, geld prijsgeven en zeggen... Nee, geld is niet belangrijk voor mij. Als iemand zo zegt, dan, is het, dan denk ik... Nou, dat is een comediant. <laughs> dat is een comediant. Zeg, geld is niet belangrijk. Als iemand zegt, ja, geld is wel belangrijk. Nou, dan kan je met hem al praten. Dan is het een mens voor jou. Dan zit, zit je een mens. Oké, okay. hij moet wel hij moet vechten met zichzelf. Hij moet wel weten prioriteiten te leggen, maar als een mens zegt, geld geld is niet belangrijk, geld is dat, ja. voor geld kan je niet alles kopen ja. er zijn meer, meer dingen dan geld sommigen die zeggen, nou er zijn meerdere dingen dan geld dan zeg ik, iemand zei tegen mij er, er zijn meerdere meerder dingen dan geld, en ik zeg, maar die, die kost ook geld <lacht> ja, die zegt, dat klopt ook zo dus je kan niet komedie maken. Alles kost feitelijk. Dan moet je niet zeggen dat het, ik wil niet geen geld, niets. Ik wil vluchten daar naartoe. Ik wil alleen kabala doen. Is allemaal fantasie. De bedoeling is, wat, waar, wat is het, de maatstaf? Wat plaats jij in het hartje van het hartje van jouw persoonlijkheid? Dat is belangrijk. Eigenlijk? Als je in het, het hartje, als het, de grootste, het grootste verlangen van jou, dat intieme plaats van jou, het meest, de Heilige der Heilige, Kodesh Kodoshim, dat Heilige der Heilige, als je dat, daar ziet alleen geld, als dat, duidelijk, als dat van de diepste, diepte van jezelf in de Heilige der Heilige, daar ziet jouw Heilige der Heilige dollar. Ja, Mr. Mr. Dollar, dan ha, zal, zal het niet goed gaan met de mens. Eigenlijk. Als dat een lavoes is, als het een bekleding is, niet erg, probeer het ook nog verder duwen van de midden. Dat het niet dichtbij dicht is van, dat, van, dat, <coughs> van de enigste plaats, van jou de plaats waarmee jij, waar jij verbonden wil worden of bent. Met, de, met het eensof, met Atik Jomen, ja of niet? Probeer het nog verder, duwen we dat naar buiten toe. Begeef je, het is niet nodig, het geld, een mens kan ontvangen en werken, aan, uh, hebben dat geld, zonder begeerte aan geld. Begeerte mag niet zijn, eigenlijk, aan geld. Wel verdienen, dat wel, verdienen wel, willen geld wel, maar niet, dat moet niet overheersende begeerte zijn. Dat is iets wat verschrikkelijk is. Of ook andere dingen, ook niet. Sommigen hebben andere dingen in zichzelf. Kijk, maffia bijvoorbeeld. Mafia is maffia, die is toch een enorme drang naar geld en macht. Dan gaan, gaan ze daar over de, over de lijken heen. Waarom? Dat, die hebben geen, geen, geen gevoel voor leed, voor, uh, voor, voor anderen, etc. Want zijn begeerte die, die is de grootste van alles. Dus de hele bedoeling is om in jouw heilige, der heilige, niets meer te hebben daar. Niets, geen andere dingen te plaatsen van jouw. Elke, welke verlangen dan ook, behalve een pure verlangen naar eenheid met die Atikyongen. En dan zal het geweldig zijn. Dan zal hij altijd erop kan, kunnen rekenen. Wat geen reken kan, geen enkele reken heeft, de kracht heeft de plaats daarvoor om zoiets te hebben. Daarom heb ik ook altijd gezegd, ook, dat ook zij hebben het hart nodig, de Kabbalah, want dat hebben zij niet ze hebben de plaats niet. De plaats hebben ze niet. Binnen de plaats in de heilige der helige... zit dan, dan dat geld. Bank. Geld, etc. Probeer dat op die manier goed. Als een mens dat die in het binnenste van de binnenste... niet geld heeft... maar de schepper heeft... dus eenheid heeft daarmee... probeer dat daaruit te putten zijn leven... En dan omhulpsel kan zijn geld, carrière, etc. Nou, geen probleem. Eigenlijk bankdirecteur, geweldige ideeën, altijd koesterende ideeën. Maar het moet het niet overheersend ideeën zijn dat dit ook deze plaats, deze heilige plaats, heilige der heilige, in beslag neemt. Dat moet niet aanraken. Dan kan je alles. Dan, dat, is het, dat is het succes, de echte, de ware succes van van het leven dat dan pas, wordt het echt succes in het leven. Uh, we gaan verder de uh, zoger de regel 2. pagina 1 het um, de regel Twee. Kijk Als ik kijk naar A in het, de pagina A in het, dan zie je dat automatisch zie ik dan driemaal mal Hawaii. Het is niet anders. Is altijd als je dat zal leren die lettertjes, dan je zal zien alleen alleen kijken naar die lettertjes zie je dan driemaal maal Hawaia. Ja of niet? Hawaii. Kijk naar de A in A Pagina, I een get. Dat is AI is 70, ja? En het is 8. En wat is Hawaïa? Hoeveel Hawaïa is? Uit Kwaf Wat is het? 26. Huh? Huh? Nou, 3 maal 26. Wat Nee, 26, 3 maal. 78. 78. Nou, ik bedoel. Je hoeft niet te tellen. Maar op die manier zal je dat zien. Dus zo, drie Hawaii. Kijk, dat is al herken Ja, Daar, als je dat. Als je dat gewoon kijkt. En je dan. Ah, drie, oké. Dan is dat al iets. Dat geeft al k. maal drie maal Hawaii. We zullen zien. Ook dat heeft ook betekenis. Dus, De regel 2. Na de dubbele punt. Dus nog een keer wat hij had gezegd. We gaan kol mila mila en zo. Elk woord van de wijsheid. En de woord van de wijsheid, we hebben geleerd, mila de chogmata. Dat is dan. Uh, uh, dat komt dan in Atik, tot Atik. Itabida dat Woord wordt tot. Woorden, zij worden tot. Uh, die woorden worden tot. Uh, uitspansels kajamin bakiyuma shalim die staan in hun volledige in hun volmaakte bestaan voor het aangezicht van de jomen. dus voor hem atikjomen dus zit binnen en ontvangt het is net als uit elk woord steekt op als het en komt als het ware in de zaal en in de zaal staat een troon. En op de troon zit Atik Jomen. En zij komen dan voor hem. We shamaim hadashim. En hij, Atik Jomen, noemt hem, die woorden noemt. Hij noemt die woorden shamaim hadashim. Nieuwe hemelen. Nieuwe hemelen. Dubbele punt. Shamayim mechudashim. Drie satimen de razin de chokmata ila'a. Shamayim mechudashim. Dat is de vernieuwde, de vernieuwde hemelen. Waarom ze heeft dat hemelen? Omdat hemel is in het Hebreeuws is meervoud. Yeah? Het woord is meervoudig. Hemel. Zie dat? Iedereen ziet het? Shamaim. Shamaim, uitgang is Mem, Is meer, hemel heeft twee, ja, heeft, is meervoud. Wat is het, het minste meervoud? Twee. Het minste meervoud is twee. Dus er zijn ook twee, hem, twee hemelen, in het woord zit al, in diepe betekenis dat er twee hemelen zijn. Lagere hemel en de hogere hemel. Het lagere hemel, wanneer waar het, waar het um, raakt, als het ware, de goed aan. Onderste. En de bovenste, het raakt, uh, is aan. Deel? Maar zo so, altijd opletten, als je ziet het woord in een meervoud, dan is het iets speciaals. Waarom is het in het meervoud? In het Hebreeuws is het niet zomaar toevallig. Het leven. Wat het leven in het Hebreeuws is? chaim Leven in het Hebraaus is, is het meervoud. Chaim, Altijd moet je kijken in deze taal... ...in de hele taal... ...en zien wat het is. Wat it, wat, waarom is het zo? Chaïm. Waarom is het leven in het meervoud... ...in de hele taal? Waarom? En het minste... ...wat zou de, de, de wijzen van het Ouras zeggen... ...dat het minste meervoud... Het, ...het kleinste meervoud is... ...twee. Ja? Wat is meervoud? Vanaf twee, Ja? Dus als er niet aangegeven wordt een ander getal, maar alleen maar, alleen één vorm, meervoudsvorm, dat is twee. Anders zou dat zijn drie, vier, vijf, ja of niet. En als het geen ander, iedereen ziet het, okay, begrijp je Dus als er geen in het, in het woord, geen meervoud wordt aange, aangeduid, dat is vijf of tien, maar alleen maar een meervoudsvorm van het woord zelf, dan is het vanzelfsprekend moet het zijn dat het twee zijn. Want, het minste, meervoud is twee. Dus waarom is het chaïm, het woord leven, in, het, in de hele getal twee, uh, uh, in het meervoud is? Waarom? Waarom in het meervoud? Waarom is het dubbel? Waarom is het chaïm uh, meervoud? Twee. Waarom, waarom is, het, uh, is het een woord van uh, dat Tweevoudig, als het ware. Nou, waarom? <laughs> waarom? Wat denken jullie? Waarom is het leven, het woord leven, is het meervoud? Het uh, minimale, minimale, minimale meervoud is twee. Ja of niet? En, als je neemt ha-chaim, ha, -ha, -im, ha, -ha, -im, ha, -ha -im is ha-chaim is leven. En ha'chayim is het leven, ja, het leven betekent niet gewoon leven dit of dat of dat, maar het leven zelf. Ja, ha'chayim. Schrijf het ha'chayim. Hey, het, ja, youth, en mem, ja of niet? Wat is gematria daarvan? Ha'chayim. Ha betekent -ha ha -ha de bepaalde, het bepaalde met een bepaalde lidwoord. Ha'chayim. Hey, het Yud, Yud en Mem. Drie in We, 73? Ha, haim. Haim, Mem. oké, okay, van, van, van, van, van achteren naar voren, oké? Okay. Mem, Yud, Jude. Ja of niet? Zestig. Get is? 68. Ja, 60. 68, ja of niet? 73, ja of niet? Oké, okay, goed. Goed opletten. Heel goed, je dat zegt. Oké. Okay. Uh, nee, nee, is oké. Okay, oké. Okay. Ik, ik wil dat je dat, dat, je dat echt zeker bent. 73, ja? Yeah? Um, en gogma. Gogma is get, kaf. Mem en He. Gogma. Hm? 73. 73. Zie dus wat betekent het leven? Het leven is gogma, is de wijsheid. Of het licht van de, van de lichtgogma. Zie je dat? O, in deze taal kan je, niet, kan je geen comedy spelen met deze taal. Duidelijk. Het leven is anders. Of, wat, of het leven. Wat is het leven? Het leven is gogma. Is het licht lichtgogma. En omgekeerd ligt voor mij is het leven. Duidelijk. En, en toch wel. Wat is even terug bij het, bij het, bij het woord Hayim leven? Dat is dubbele, dubbel, dubbel woord van meer van dubbele meervoudsvorm. Dan zien we dat het leven is altijd bestaat inherent naar krachten uit twee. Lagere leven en de hogere leven. Leven hier en leven daar. Leven in de hogere wereld en de lagere wereld. Dan kan je zeggen ook leven in deze wereld en leven in de toekomstige wereld. Leven in de wereld, even in de lagere wereld, leven in de, in de hogere wereld, bina Eigenlijk, okay. het is inherent het, dat dit niet één leven is, maar twee. Okay. Twee levens. Maar we gaan verder. Dus, um, wat hij zegt dan? De hogere, oh, wat zegt hij dan? De regel 2 na de dubbele punt. Shamayim uh, mechudashim. De hemelen, vernieuwde hemelen. En hij kijkt naar dat Shamayim, daarvoor ook stond het. Shamayim chudashim voor de dubbele punt staat geen ha staat geen letter h, dus staat geen een zeggen dat lidwoord van bepaaldheid, bepaalde lidwoord staat niet bij de hemelen. Drie de regel drie satimen de reis in de hochmatayla. Dus zeg dan de de hemelen, satimen verborgen van Geheimen van de hoge chokma. Punt. Van de hoge wijsheid. Punt. Het is straks zo dat We hol inon shaar milin de de mitchadshin fir. Kaimin kame koud We salkin vita bidu artsota drie nadepunt, we hield inon, we hol inon Sha'ar Milin, en al deze overige um, woorden van de Torah die vernieuwd worden vier, kayamin kamekut Shabbrihu die staan voor de heilige gezegende zei, we, uh, we salkin en zij stegen op, Wita abidu, en zij worden aratsot Jim. En zij worden tot levende aarden. Meer aard, aarden. Zeggen dat niet, maar. Dus leven, Aratsotha Jim. Landen van leven, van het leven. Zo is zien Vinachtin, umit atrin, legabai vijf, erets, erets, had, weet hadas, weet abit, kula, erets, Chadasha, erets, khadasha. Bahi, Mila, deit hadas, boraita. Vinachtin, zvir en zeid, dalen af hoe met atrin en zij verkregen kronen legabe aretsachat ten tenanzin van één land vijf, weet kadesh en wordt vernieuwd weet abit kula en alles wordt uh, arets aretschadasha, een nieuwe land Mihahu Mila van dat woord, dit hadisch Boraita, dat vernieuwd woord in de Torah. Punt. Kijk nou wat je ons vertelt. Dat het woord dat vernieuwd wordt van de Torah, kijk nou alles wat teweeg brengt. Dat het nieuwe, uh, nieuwe hemelen worden. En dan de nieuwe hemelen, wat je ons allemaal uh, vertelt, van de verborgen geheimen van de Torah van de gogma, et cetera, et cetera. En dan worden daardoor ook die, vervolgens dan de eh, aarden, de landen van het le levende landen uh, gemaakt, etcetera Kijk naar nou wat je ons, wat, wat betekent dat allemaal? Uh, de Hasulam, de regel 3. Redirector rechterkolom. Uh, Ot sameg dalet. Uh, we hen koel mila we dubbele punt. En zo, so, elke woord en zo so voort. Vertaling. We hen koel davar, vier we davar. Shell hochma. נעסים, רכיים, עומדים, בקיום, פייב שלם, לפני עתיק יומי, וגו קורא אותם, שמהים זס, חדשים. דרי חלדרי פנגה סולם דרך תרקולום. עוד סמך דלת, עוד פירן זסטח. We can hold, we can hold, we can hold. And so, every word, and so forth. Double point. We can hold, and so, every word, 4. Shelle Chokma, van Chokma, van de Weise. Nasim, Rakiyim, woorden. I mean, we do then meerdere woorden, woorden, woord, tot rakia of meervoud zegt hij dat, worden tot Rekijm, worden tot Uitspansels, al om die Mbakijum Schalem, die staan in een, vol, in een volmaakte in het volmaakte bestaan, uh, lifnai Aitikjomen voor het gezicht van de Aitikjomen. Dus zij rekenen tot de Aitikjomen en ze worden omhulsels van Aitikjomen. Eerst komen zij natuurlijk tot de malchut, ja, tot de plaats van de woek van de atikjomen. En dan, wordt het, dan komt het orjashar tegen de maalgoed, waar die, die had dat woord naar boven had gebracht. En dan komt het or gozer, duidelijk, en dat or gozer brengt dat woord voor de atikjomen. We hoe en hij roept hen, roept hen op of roept tot hen? Nee, hij noemt hen. Beter te zeggen. shamayim zes chadashim, nieuwe hemelen of nieuwe hemel. klomar zes nadepred klomar shamayim me Shehem Stumim Zeven. Shehem Sodota Chokmai Lunar. Klomar, dat wil zeggen. Shamayim Chodashim. Dat wil zeggen. De vernieuwde hemel. De hemelen. Shehem Stumim 'Shel Dat zijn verborgen Zeven. Shehem Sodota Chokmai. Verborgen van geheimen van de hoge gogma. Ja, punt. En dat natuurlijk allemaal aanduidingen van niveaus, waar het is. Als het verborgen, als het verborgen hoge gogma is, dat is dan Atik. Ja, en als het straks andere dingen, aspecten wat hij zoger beschrijft in speciale taal, dan is het lager dan dat, zullen we zien. על לרלי ניבורס 7 נה דפוט וגול שארד ישראי אח תורה מתם אמיתחד שי שינמ פינאד חכמנה אין אליונה ומדים לפני הקדוש ברוחו ועלים וינסים טין ארצוד חיים ויורדי עומד <עור> El Eretz 11, 8, punt. Zeven na de punt. We holshaar die Torah en alle overige woorden van de Torah. Amit Hadeshim die vernieuwd worden. En hij geeft ons even in. Uh, Cursief aan met, met grote letters. Ze een naam heeft die niet van het aspect van de hoge kochma zijn. Dus die lager zijn, dus niet fanatiek zijn. Tien. Uh, nee, neechen, om lief nee. Om die mlfne ja kadosh die staan voor de kadosh voor de hakadosh voor de heilige gezegende zijn. We olim, we, os, we nasim, en zij stegen op, en zij worden tien, aratzot hachaïm. Kijk, zij staan voor de hakadosh baruchu, moeten we ook weten wie dat is? Ja, And then ze ranpin waarschijnlijk, en dan stegen zij nog op, we nasim, aratzot hachaïm, en zij worden de levende aarden. Aarde is, wat is aarde? Malgoed. En Chaim is leven. Chaim is abouïma. En als we zeggen dan uh, er is Chaim het land, het levende land, dat is dan abowima Of malgoed die komt op het, uh, op, omkomt naar het, op het niveau van de bina. Dan is het levende land. Duidelijk. Want wat is malgoed? Malgoed heeft niet in zichzelf leven. Maar ze komt naar, naar de naar steegtop, naar de Bina, dan is het Bina, is de bron, geeft is, die leven. Dat is dan leven en, uh, en levend land. Levend land kunnen we zeggen. We jordien, we jordien, omit Atrim, en kijk nou, die zegt verder, en zij dalen af. Dus, ze kwamen daar naartoe, en dan dalen ze af. Orgozer en Orjashar, altijd denken aan Zivuk, komt het licht uh, Orjashar, en die wordt dan weer gekatst. We jordiemen, ze dalen, ze dalen af, om het atrim, en ze verkregen kronen. El erz el eretz, achat, achat. B en bij één land. Een gewoon arets gewoon arets, gewoon land is, ze is maar goed. En natuurlijk, als van boven komt uh, licht naar beneden, als resultaat van deze boek, dan komt het op een lagere traptreden. En wat verkrijgt dan een lagere traptreden? Kroontjes. Ja of niet? Wat betekent kroontjes om te ontvangen? Betekent mogen ontvangen. Denk? Gar de mogen ontvangen. So, sta for zal het duidelijk aan deze taal zal zijn is niet moeilijk zo is niet moeilijk maar in leren deze taal een beetje zo kijken eh de terminologie van die hutzocher dat zegt vanit hadesh alf the hakol that r We r are Ereiz Chadasha, Mikoach Tvalov, Davar, Hagu, wie niet chadesh butura, Elf wie niet chadesh en het wordt vernieuwd, wie naast haar komt, Chadasha en alles wordt een nieuwe land, een nieuwe ereiz. En wij weten dat iets land en iets komt van het woord ratzon, wens. Dus het land, maar komt van een wens. Zie je dat, land komt van het woord ratzon, wens. We spreken niet van, van, van, van stenen, steen en, en beton, als we spreken van land. Ja, dan spreken we malgoed, mal dat malgoed is de plaats van het uh, het overkoepelende plaats van de, wens om te, van de wens om te ontvangen, dat is wat gecreëerd werd. Eigenlijk, malgoed is de wens om te ontvangen, niets anders. Eh, de overkoepelende wens te, om te, te ontvangen, dus alle wensen zijn er zitten in de malgoed van de huidzioon. Eigenlijk, alle wensen zijn Het is, een wens om te ontvangen is niet uh, goed of slecht. Dat is wat er me doe, daarmee doet. Maar alle wensen komen van de absolute. Dus ook een mens, als een mens zegt, ik heb een wens van dat, ik, heb wens, ik wil dat, ik wil dat. Dat betekent dat op dat moment jij ontvangt de wens van de absolute. En wat je daarmee doet, dat is iets anders. Maar alle wensen komen, komen van de, van de mal goed. Of van bent niet. Nee, Oké, okay, maar dat is jou, wat jij doet daarmee. Eigenlijk. Dat is wat, wat jij doet daarmee. Maar alle wensen zijn niet in de mens. Wens is een, een geestelijk iets. Wens, ja deelig. Wens komt niet door vlees. Is niets te maken met vlees. Niets te maken met emoties. Niets te maken, niets, absoluut niet. Wens is een geestelijk iets. Maar het komt, wanneer het komt, hoe lager het komt, hoe meer verkrijg je dan omhulsels om zichzelf. Ja? Omhulsels. En welke omhulsels, dat is dan wat er aan die omhulsels komt, aan dat wens. Dat de ene, voor de ene wordt het dan geld, voor de andere wordt het iets anders. Voor dat is elke keer anders, voor de omhulsels. Maar daarin zit de wens dat van de mal goed komt. Dus wat jij daarvan maakt, dat is jouw zaak. De mens heeft vrije keuze om dat te doen, maar de wensen komen van boven. Het is niet een, de, iets wat bij de mens inherent van de mens is. Daarom, zijn de, daarom is de mens zo wispelturig. Vandaag willen we dat, morgen willen we dat. Waarom? Jij wil een nieuwe omhulsel van de wens. Je wil iets anders, je gaat het anders omhullen. Maar binnen zit de wens, dat, dat, dat alles dat tekort, dat zit in de wens om te ontvangen, zit in de goed. Vanaf, vanaf dit moment van het simtzum, van de beperking. Alle wensen zitten in de boog. Uh, elf, naar de punt, we niet gaan, alles hadden we gezegd, en alles wordt uh, vernieuwd, en wordt, alles wordt een nieuwe land, mikoag krachtens, twaalf, daar waar, Krachtens dat woord, dat vernieuwde woord in de Torah. Dat, dus dat woord wat, in, wat iemand hier op aarde vernieuwt in de Torah, dat woord steekt op, ja, da, da, daar naartoe waar zij komt. Wel, wat, kracht, wat voor kracht, heeft hij? Al heeft hij de kracht, komt hij dan tot Aadjik. En hier zegt hij dan op een ander niveau. En daarna daalt hij af. En dan verkrijgt dat. Wie, wie, wie, wie gaat het ontvangen dan eerst? Malgoed? Of Serapien kan natuurlijk, maar Serapien is geen ontvanger. Serapien ontvangt alleen voor de malgoed. De hele bedoeling is om malgoed te geven. Want ook in de hogere werelden is net zo opgebouwd als bij de mens. Als bij de lagere werelden. De hogere werelden, daar is ook. In de hogere werelden is de ontvangster wie? De malgoed. Zo, net zo als in. In de lagere werelden is de ziel, de mens, de shama, de mens, is de ontvanger, de enige, de ontvanger van, uh, dus de, de ontvanger die alles is gemaakt voor de mens. Zo is het ook in de hogere werelden qua krachten gemaakt voor de malgoed. Dat is dat epicentrum, de uh, overkoepelende. Uh, alle wensen zitten daar. Geen, geen andere wensen kunnen komen. Alleen die wensen die daar in de malchut zijn, al dezelfde wensen, komen elke dag bij de mens. Het is niet mijn wens. En daarom, heb ik altijd, daarom zeggen we altijd dat, ik weet niet wat, wat over vijf minuten is, welke wens ik zal krijgen. Niemand weet, denken dat de kabbalist weet? geen enkel kabbalist weten, waarom? Het komt van boven, het komt van de, van de, niet ik ben de generator van wensen, maar de, alle wensen komen dan van de malchut. En die bereiken mij. Natuurlijk moet ik mij, moet, ik mij, moet ik mij inrichten op de manier dat ik op een, dat ik op een juiste manier die wens ontvang. Heellijk? Dat ik die wens ontvang op de manier dat ik hem kan ge om, omzetten, om, gebruiken, omwille van het geven. Heellijk? Dat is opbouwend. Dus de, welke, op welke manier is opbouwen Dat ik hem ontvang omwille van het geven. Dat wil zeggen... Ik ontvang dat in mezelf en ik ga gebruik maken van de omhulsel, het omhulsel. Ik ga hem omhullen, wat van boven komt. En ik ga dat, dat betekent dat ik geef. Ik ontvang het, maar omwille van het geven. Doe ik dat wel, ga ik dan de wens wat ik ontvang van boven, of de wens betekent de kracht dat ik van boven ontvang, ik ervaar het als wens. Dat als ik het ontvang van boven, en ik ontvang dat in mijn kilim om te ontvangen voor mijzelf, dan krijg ik kater en ellende, duisternis etc. als ik hem ontvang op de manier dat ik zelf hem wil terug als het ware geven dan ontvang ik hem wel op de manier dat ik ervaar de, een omhulsel en niet wat binnen, de om, binnen het omhulsel is dan doe ik niet verkeerd, dan doe ik juist uh, overeenstem, overeenstem ik, ik bij, met, de, met het hogere. He, ik moet het omhulsel uh, ontvangen. Dat is voor mij belangrijk. En niet wat daarin zit. Dat natuurlijk ook gaat op mij inwerken. Maar dan pas kan ik het ook ontvangen wat, van, wat binnen is. Maar als ik probeer van binnen ontvangen, dat is wat betekent ontvangen voor zichzelf. Wat betekent ontvangen voor zichzelf? Dat ik zeg, oké, okay, dat omhulsel, dat mag jij hebben. Ja, dat, ja, bedoelt, dat, dat verpakkingspapier, dat is voor jou. Maar dat wat daarin zit, is voor mij. Dus betekent, de verpakking wil ik niet hebben. De verpakking, dus betekent dat, om, ik wil het niet in de zin in, om, niet via, de om, via het omhulsel, via de erlicht maar ik wil het puur ontvangen dat licht wat daarin zit, binnen dat, dat omhulsel, wil ik puur ontvangen. Dat betekent ontvangen omwille van zichzelf. En daar, daar, daarentegen moet ik kiezen voor het ontvangen, niet kijken naar wat binnen is, maar kijken naar het dat omhulsel. Dat betekent dat ik het omhoog, omhoog kijk. En ik ontvang dat, en ik ontvang dat alleen omhulsel. Ik geniet van de omhulsel. Want omhulsel is, is licht chassadim duidelijk, dat licht oor gezer, dat, dat nu eerst kijkt omhoog, van de massage, nu dat licht gezer is, naar binnen keek duidelijk, en die dat als huls brengt dat licht uh, oor jasar naar binnen, dat ik moet contact hebben met dat omhulsel, en niet kijken naar binnen. Natuurlijk ontvang je dat ook van binnen, van binnen, ook mee. Duidelijk, als je neemt dat, als je neemt dat de verpakking, als het ware, dat omhulsel, natuurlijk heb je ook ontvangen ook wat binnen is. Maar niet dat is mijn doel. En op die manier is het geweldig natuurlijk. En nu gaan we 13, de regel 13. Pirush. Ki hen holchim sadikim, umalim fertin man tamid. Umam shihim amadrigod. anish a. Uh, hij zegt: "God, hij vijftien maartiek jijmin, aridei, of dan, harakim, shenasu, aridei, zestin hij zit in het Voor dat gaan federeren, is nog feder opfrissen. Je moet gedachten dat waar gaan wij, wat leren wij in deze mamar in deze mamar leren wij van maammar, imi, ata." Beshoutva, ja, jij um, ja, bent met mij in partnerschap. Dat ja, is wat we leren. Dat de schepper zegt tegen de tzadik, tegen iemand die werkt aan zichzelf uitgaande van zijn jissot. Dat jij bent met mij in partnerschap. Jij creëert de wereld samen met mij. Dat is wat we wat leren. En right? dat is de tweede fase van de. De tweede fase van het werk, wanneer de mens die grote tzaddikim, tzaddik grote rechtvaardigen, die hebben al de zonde van Adam gecorrigeerd. Bij zichzelf natuurlijk, niet bij de buurman. Ja? Bij zichzelf. Jij kan het alleen maar corrigeren bij jezelf. Hij Je corrigeert bij zichzelf. En die gaan corrigeren nu verder. De verdere uh, Torah, nieuwe, dus nieuwe dingen, nieuwe dingen uh, fornieuwen dingen in the Torah daardoor creëeren ze nieuwe nivere rakiyim nieuwe nivere, uh, we'll eh and dardor nivere we nivere nieuwe en daardoor nieuwe partsufim nieuwe krachten nieuwe werelden etc Pirush, 13, tin de aide lev so golchim atsadikim va tsochandei tsadikim u malim playfun states uh, opste, op, op blijven steeds opstegen op doen stegen man daarmee altijd blijven ze man doen man opstegen 14 stegen ze altijd man op om am Shihim 14 hamadregotwet op wat ze doen wat ze doen daarmee en zij trekken aan de die verheven traptreden, die verheven traptreden, 15 van, van de atikjomen, van de atikjomen, alidee o tamarikijim, door die uitspansels, shenasu, die gemaakt worden, alidee zestiena zivugelion, door de hoge zivug, en dat is de hoogste zivug, zivug die wordt gemaakt op atik, ja, op de goed van de Atik. En nu wil ik jullie vragen, we hebben toch geleerd dat, voordat we verder gaan, dat bij Atik daar zit toch de malgoed verborgen, ja, de malgoed, de ware malgoed, de malgoed, de malgoed. Wordt dan op de malgoed, op welke, welke malgoed wordt dan de zivouk gemaakt? soort van de malgoed, erg goed, duidelijk. Op de Jezot van de malgoed wordt dan de zivouk gemaakt, maar niet op de Malchut de Malchut, we hebben gezegd, dat is pas als de machine komt. Maar de jesot van de Malchut de Jesod van de Malchut, uiteindelijk de jesod van de, malchud, de, jesod van de malchud, die heeft dan... van ja, de, malchud, de malchud. Ja, dat wel, waarom, dat is ook een vorm van verruwing. En nu komt daar dan het woord van de mens, die dat, van de tzadik, van de rechtvaardige, die stijgt op naar de Jesod van de Malchut de Malchut. En dat is daar wordt dan de zivuk gemaakt. En alle zes 1000 jaar wordt daar daarmee zivuk gemaakt. Punt. Zestin nader punt. je waar, Marie? Oké. Okay. Zestien nader punt. En mij let op. Na su sot zeventien hash. Shamayim hadashim. Shehem mit hadashim. Bij Madrigaat 18 Atik ik Jomin kanal. Let op. En nu zien we dat de punt van dit partnerschap. Wat is de partnerschap? Wat zij doen die rechtvaardigen die, die, die woord, dat woord vernieuwen en dat wat, wat doet het? Hij had gezegd al. Om meer Eiloharkeem en van deze uitspansels. Na su soda da van die uitspanselswoorden wordt het geheim van hemelen, vernieuwe hemelen gemaakt. Zeventien. Schehem, mit hadshim dat zij vernieuwd worden. Bemadregat Atikjomen in de traptrede van de kanaal zoals so boven gezegd. Dat is de hoogste traptrede. En natuurlijk het hoogste licht komt daar vandaan. Dat is wat zij vernieuwen. Waalken Nikra'u Eilu Ha Ha Ha Ha Sa God Negentin Ha Bashem Satimin De De Hochmata Twintach Ila Allah de heino, al-shebaot, melubashot, balavush, eenendertig, hanimshach, miharekihin. Welken, achtin en daarom, Heeten zij, hasagot, de bevatingen. Äh, Negenzehntien, hagavohot, de verheven Befattingen Ze heeten in de naam, Satimen de razing, zij heten in de naam van verborgenen, verborgen, eh, zij die verborgen zijn van de geheimen, geheimen van de hoge gokma. En dat bewoording, dat wat Zoger zegt, dat hoge gokma, de, de geheimen van de hoge gokma, dat is. De uiting, dat wil de zoger zeggen dat dit atik is. Duidelijk, waarom? Het is hoge gochma, hoge wijsheid, en dat is niet alleen hoge wijsheid, maar dan de verborgen geheimen van de hoge wijsheid. Nou, dat is atik. De heino, dat wil zeggen, 20, al shebaot, omdat zij komen, melubashot, omdat die, traptreden, oftewel die partsofieën, dat oriashar natuurlijk bekleedt, die komen dan uh, ingebed in een bekleding dat aangetrokken wordt van deze regien van deze uitspansels. En die, deze uitspansels die worden gevormd door de woorden die de rechtvaardigen uh, vernieuwen. eigenlijk. Iedereen begrijpt dat, hoe die uitspansels te, te, te, te, te, uh, ontstaan. Uitspansel, dat is dat. Eerst komt het woord, een woord, naar malgoed. En dat woord als massaag. Duidelijk, als massaag. Dan dat massaag, van dat massaag, dan komt het orjashar op die massaag. En dat woord, dat nu als een stukje massaag is toegevoegd, scherm massaag, dat gaat weerkaatsen dat aankomende dat licht. En dat daardoor wordt dan, nu hebben we dan en orjasar en orchozer. Dat is dan rakia. Dat is dan dat uitspansel. Het uitspansel betekent dat een zekere. Dat heeft een zekere volume. Zekere, dat is dan dat is de kracht waarin zit en orjasar. En Orgozer, Orgozer, dat omhult het oriasar. Dat is dat uitspansel. En dat is teweeggebracht. En die uitspansels, daarvan worden nieuwe hemelen gemaakt. Nieuwe hemelen, wat betekent nieuwe hemelen? Dat zijn de krachten die aangetrokken worden, ja, van boven, door, door, de, door de man, door, die, door woord, de woorden van die rechtvaardigen die waardoor die Zivugim plaatsvinden, zo hoog in de attic, en die die komen dan door Orgozer, die komen dan weer terug in de, naar de lagere trap treden, naar de Malchut wie is de ontvangster? Alleen de Malchut dat is wat hij zegt maar oké, nu pauze.